7 uur door Almegens met het NOS-journaal. Nederland moet voorop gaan lopen in de ontwikkeling van elektrische luchtvaart. VVD en D66 willen dat Nederland dat veel meer gaat stimuleren. De partijen zien daarin de oplossing om ook de luchtvaart te verduurzamen. Ze zouden bijvoorbeeld het taxiën elektrisch willen maken voor vliegtuigen op Schiphol. Zou zouden al bijna 20 miljoen kilo kerosine bespaard worden. Ook zouden elektrische vliegtuigen voorrang moeten krijgen op Nederlandse luchthavens. Het grootste elektrische vliegtuig kan op dit moment maar 9 mensen vervoeren en het bereik is nog niet groot. Maar VVD en D66 hopen dat over niet al te lange tijd er al lijnvluchten naar Scandinavië en Schotland opgezet kunnen worden. Drinkwaterbedrijven waarschuwen dat de Maas langzaamaan te onzeker wordt als bron voor drinkwater. De bedrijven zeggen in trouw dat er daardoor een tekort voor 4 miljoen Nederlanders dreigt. De problemen worden veroorzaakt door perioden van droogte. Daardoor daalt de hoeveelheid water die door de maas stroomt. Kroongetuige Nabil B. van het grote liquidatieproces dat deze zomer begon... heeft zijn contract met justitie over bescherming opgezegd. Dat schrijft de Telegraaf. Volgens de krant vindt B. dat justitie hem en zijn familie onvoldoende beveiligt. Nabil B. zou overgeplaatst worden naar een gewone gevangenis... terwijl hij nu vastzit in een zwaar beveiligd gevangeniscomplex in Vught. Wat de gevolgen zijn voor het proces is nog niet duidelijk. Journalisten en hulpverleners hebben binnenkort toestemming nodig van het Ministerie van Justitie en Veiligheid om te kunnen werken in een terreurgebied. Zonder toestemming is dat strafbaar. De meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van minister Grapperhaus. De omstreden maatregel moet het makkelijker maken om Syriëgangers langer vast te houden. Journalistenorganisaties hebben principiële bezwaren. Het weer, geleidelijk raakt het bevolkt, al is het in het zuidoosten nog lang zonnig. Later vanochtend en vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen en flink waaien. Het wordt rond de 18 graden vandaag. Morgen wat vaker zon en ook wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnoud Broekhuis van de ANWB. Een file op de A22 richting Beverwijk staat tussen het knooppunt Velsen en de afrit naar Beverwijk 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 72% van de weginspecteurs krijgt regelmatig de middelvinger. Does lief. Dank je wel. Namens Rijkswaterstaat en Sieren. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Zon. Zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu. ZFM in de ochtend. In the my life, in my life. to his toes, Haas, Gucci, Fiorucci. Yeah. Won't you come back? Please hurry. Ja, oh.